Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Ja, het is een rustdag, zullen we maar zeggen dan. Op deze rustdag in de tour gaat het zo meteen over de kunst van het afdalen. Met schrijver Martin Bons en auteur renner Bart Voskamp. Nu is het Nationaal. Ewout de Jong. Nou.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 Interim-president Mansour stelt een commissie in die onderzoek moet doen naar het bloedbad. Hij heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Wel waarschuwt hij betogers om niet in de buurt van militaire gebouwen te komen. Politici van het Vlaamse belang gaan niet naar de beediging van prins Philip tot koning van België.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 Er worden nu hekken geplaatst rond het kermisterrein... en er wordt extra verlichting aangebracht. De politie houdt het terrein s'nachts in de gaten. Wie er achter de brandstichtingen zit, is niet duidelijk. De kermis op de markt in Iersel begon vorige week en duurt tot en met morgen. De Nederlandse ss Siert Bruins moet in september in Duitsland... voor de rechter verschijnen. Volgens het Duitse OM heeft hij in 1944 in Appingedam... verzetstrijder Aldert-Klaas Dijkema doodgeschoten. Bruins zat in de jaren 80 al vijf jaar vast voor de moord op twee Joodse broers. Daarna woonde hij ongestoord in een stadje vlakbij Woepertaal. Bruins is nu 92 jaar en heeft sinds 1943 de Duitse nationaliteit. Het proces tegen hem begint op 2 september en duurt ruim drie weken. De wolf is vermoedelijk terug in Nederland. Het dode dier dat donderdag werd gevonden langs een weg in de Noordoostpolder is voor 98% zeker een wolf. Dat zeggen onderzoekers van Naturalis in Leiden die het kadaver hebben onderzocht. Het moet 100% zeker zijn dat het niet om een hond gaat die op een wolf lijkt, zegt de conservator van Naturalis. Er zijn de laatste jaren aardig wat fokkers die honden willen fokken die eigenlijk zoveel mogelijk op een wilde wolf lijken. Uh, daarom is het dus gewoon erg lastig om dat aan de buitenkant al meteen te kunnen zeggen. En Wij zijn natuurlijk wetenschappers, dus we houden niet van onzekerheid. Dus wij zullen altijd blijven zeggen, we weten het niet zeker, totdat we het zeker weten. Het zou de eerste wolf in Nederland zijn sinds 150 jaar. Het weer volop zon met in het binnenland temperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan zee met een matige noordelijke wind 19 tot 22 graden. Op veel plaatsen is het vanavond nog boven de 20 graden. Morgen weinig verandering. Vanaf woensdag afwisselend wolken en zon. En een middagtemperatuur van 17 tot 23 graden. En het blijft droog. AWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zat ruim 70 kilometer file in totaal. De meeste files staan in het midden van het land. Ongelukken veroorzaken extra problemen. Op ta 1 van Apeldoorn naar Hengelo... zat tussen Deventer en Badmen 2 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Ta 1, Hengelo, Apeldoorn voor Deventer 6. Dat komt ook nog een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Op de A4 bij Den Haag richting Delft voor Rijswijk 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht... is een vrachtwagen gestrand bij knooppunt Rensveert, staat 3 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Ik ga naar Management omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer. Elke dag sterven 19.000 kinderen. 19.000 kinderen, elke dag.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 we blikken terug op de eerste week in de tour met onze analist Bart Voskamp. Uh, ja, dat is hij nu. Hij is ook oud-renner natuurlijk. En daarom praat hij ook mee in het gesprek over afdalen. Want voor die discipline moet veel meer respect en waardering zijn. Vindt schrijver Martin Bons. Hij schreef het boek De Kunst van het Afdalen. 80 Sir, Elton John was dat een naam, still standing. De gast is Martin Bons. Hij schreef het boek De Kunst van het Dalen. Martin, hartelijk welkom. En Bart Voskamp is er ook. Die is al de hele week bij ons als analist, maar hij is ook oud-renner, die weet alles van dalen. Ik wil toch even beginnen met een gedicht wat voor in dat boek staat van Levi Weemoed. En dat, dat zegt precies heel mooi wat, wat er aan de hand is. De een klimt sneller dan de ander daalt. De snelste krijgt een trui. En wie het allersnelst kan dalen, die krijgt een kist en klokgeluid. Mooi. Mooi, hij is mooi, vind ik ook. En het is precies de kern waar eigenlijk... Uh, tenminste voor mij het dalen, uh, wat, wat betreft het dalen... De, ja, jongens, als je, al die, uh, als je daar met 100, 110 naar beneden gaat... Nou, Bart, je zal misschien ook nog wel vertellen... en je ziet daar de, de ravijnen, de afgrond... met, met uh, soms uh, 700, 800 meter diep... en je gaat er met 100 kilometer naar beneden. Hoe doen die gasten dat dan? En, uh, voor, nou, ik heb... Het gefascineerd altijd zitten kijken naar beelden op televisie. Natuurlijk fiets ik zelf ook in de bergen. En ik, ja, ik, uh, ik, ik ben zelf een hele slechte dader. Ik heb zelf ooit twee keer in mijn leven... <tie> Ben ik, heb ik mensen ingehaald tijdens het dalen. Ja. En uh, dat vond ik, ik... Ik merkte dat ik dat heel erg leuk vond. Maar die liepen met een rollator of zo? <laughs> ja, dat, nou, dat, een vrouw en een oudere man. was dat, ja. okay. Een oudere man, die ben ik zelf ook al vijftig. Maar, <laughs> maar, maar je moet even, be, even beginnen bij het begin. Want uh, hoe kwam jij op dit boek? Dat was ook toen jij zelf aan het fietsen was. Ja, een aantal jaar geleden... Ik ben erg gek van wielrennen. En ik, ik volg de koers. En, uh, toen was ik in Allermond, vlak bij Alpe d'Huez... stond ik naar de Dauphiné Libéré te kijken. En... Uh, op de top van de Croix de Faire. Ik, ja, dat is een berg dicht in de buurt bij Alpe En ik stond op de top. En de, de, de, een 15 man die kwam als eerste door. En de groep favorieten die zouden ongeveer op tien minuten volgen. Dus ik, dacht van, ik, kreeg, ik had het koud, want het was begin juni. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga naar beneden. 2,5 kilometer onder de top. Dat is de Col Glandon, daar, daar kun je ook staan. Dus ik, ik wilde op die kruising gaan staan. Want je dacht, van die, die volgende groep die die, is pas die, die tien minuten later. Die komt dus later. over tien minuten en het is, oh, het is 2000 meter hoogte De Tour de France is niet de Dauphiné. Of de Dauphiné Libéré is niet de Tour ja. de France. En er, er waren maar drie of vier politieagenten. Dus weet je dat, wat? Ik, ik wagen erop. En ik ga naar beneden. En na drie, vierhonderd meter komt opeens een, een motoragent. Die zegt, oh, weet je wel, zo'n een Je moet naar rechts. En anderhalf seconde later, waps zoef. Het was een soort windhoos die me voorbij ging. En ik, ik stond echt. Ik was verbijsterd echt waar. En het was. Volgens mij was het iemand van Euskartel. Ik heb, uh, oranje shirtjes. Een, ja, shirt, ja, ja. een oranje flits. Een uh, flits was het. En ja. binnen uh, 20 seconden was hij ook weg. En toen dacht ik: hoe, hoe, hoe kan dat nou? Hoe is dit nou mogelijk dat hij, hij is toch ook een mens, ik ook, dat hij zoveel harder daalt dan ik? En toen ben ik uh, dit boek gaan schrijven. Ja. Ja. En, en een hoop onderzoek gedaan uh, naar het dalen. En jij komt uh, eigenlijk uh, tot de conclusie dat er gewoon een prijs moet komen... voor de beste daler in, ja, in de, dat de koers. Ja, vind ik wel. Ja. En het, uh, het raar is dat ik in het begin uh, dalen... Dat vond ik, ik vind het een soort noodzakelijk kwaad, merk ik, in het, uh, in het wielrennen. Een blinde vlek vind ik het bijna. Want de, de renners die moeten net zoveel kilometers naar boven als naar beneden. Maar ik heb, naarmate ik die renners ging interviewen. en er, er, ik meer indook. heb ik wel geconstateerd dat ik dacht: ja Jongens, is een, nou, het is een belangrijke discipline. Het heeft veel. Het onderscheid is vaak gemaakt in een afdaling. En goede dalers die kunnen ook zeer goed beargumenteren... waarom ze zo goed dalen en waarom ze zo snel dalen. En goede dalers, Nencini, Manji, Wachtmans, Lucien maar Frederik Fischot... dat waren de beste dalers van de wereld. En die, die vielen nooit of vrijwel nooit. En die, kunnen, en die konden goed vertellen... Tenminste, Nenshine is inmiddels overleden... maar van de renners die ik wel heb kunnen spreken. En die konden goed vertellen hoe ze dat deden en waarom ze dat deden. En, en bij... wat is dan dat hoe en wat is dat waarom? Ja? Nou, Fichou bijvoorbeeld, in de jaren... heb jij daar nog mee gereden? Nee, waarschijnlijk niet, Bart. Nee. Fichaud, nee. Die, die was begin jaren tachtig was dat wel zo'n beetje de beste daler. En Peter Winnen die zei dat, ook Steven Rooks. En Winnen die zei bijvoorbeeld... dan zet je op de, op de top, zat hij vijf minuten achter je. En dan keek je in het dal achter je en dan zat hij weer in je wiel, Fichaud. En Fichaud die, uh, die, die, die vertelde... je moet je eigen fysieke grenzen moet je heel goed kennen. Fichot is nooit ingehaald in, in heel zijn carrière. Alleen één keer in de Tour de Lavenier. Door André Schwab, Chapuis, als ik het goed uitspreek. Chapuis, uh, uh, die, die haalde hem in. En hij, en hij dacht, hoe kan dat nou? Ik ben nog nooit ingehaald in mijn, in mijn leven. En ja... De, de meeste renners wat die doen, die gaan achter zo, die pakken dat wiel en die, die gaan in dat wiel zitten. En wat Fichot zei: van. Ik dacht, nee, dat moet ik niet doen, want ik zit al aan mijn grens. Hij gaat, daalt verder. Drie bochten later, wie ligt er uh, over de vangrail in, in, een, in een boom? André Chapuis. En Te overmoedigd dat, dat, dus. Dat, ja, en dat is, bedoel, wat Fichot precies zegt: hij zegt van. Je moet je eigen fysieke grenzen kennen. En die van hem waren bereikt op dat moment. En dus op dat moment kon hij niet harder en moet je niet harder. En dat, nou, dat is toch ook een soort geestelijk component in het dalen. Ja. Dus dat je de kunst weet uh, te ontdekken van de, van de grens die, die je eigenlijk zelf hebt. Ja. Bart, herken je dit? Nou, ja, wat ik, wat ik herken is deze benadering wel heel leuk vinden. Ik vind het heel leuk om naar te luisteren. Maar in, in, de, in de praktijk als redder dan, dan... En dat is denk ik juist de kunst waarom die profs dan wel zo hard gaan. Die denken daar helemaal niet over na. Dat is gewoon een, een logica van, uh, van, het, van het leren fietsen... en het leren klimmen en het dalen en de ervaring. Ik heb maar even voor mezelf ook even bedacht van... ja. He, om het toch theoretisch te maken van ja, waarom kan iemand goed dalen. Ik denk ten eerste dat het een stuk aanleg is. He, waarom kan het, kind, uh, het ene kind die drie is koppeltje duikelen... en de andere als die zeven is. He? Dus om, om het heel simpel te houden. Het is een stukje training. He, dus je kunt, je kunt erop oefenen. Je kunt, uh, uh, wat je zegt, twintig keer de Alpe afrijden. En de twintigste keer ga je inderdaad ook harder dan de eerste keer. Dus uh, je, kunt, je, kunt, uh, je kunt het op, op zich wel trainen. Ervaring dus ook. En daarbij is het ook een stukje vertrouwen, denk ik... wat je, wat je, je vooral sowieso in je materiaal moet hebben. Als ik dus een, een bergrit had... Dan, dan had ik sowieso vertrouwen in mijn mechanieken. Laat dat ja, daar ja, staan. Ja, maar ik had nog meer trouw, ja. vertrouwen in mezelf. Dus ik keek altijd naar mijn, mijn, mijn snelspanners van de fiets. Staan ze niet te strak? Want ik was altijd bang als ze te strak stonden... dat dat pinnetje kapot schoot en dat je je wiel kwijt bent. Nou, als je zover denkt, dan ga je, dat is al, eigenlijk al niet goed. Ik keek of mijn rem in ieder geval... Uh, of ik die ver genoeg in, in kon knijpen. Ik keek of mijn, mijn banden niet te vers waren. Want hele verse banden op een natte ondergrond is ook weer glad. Dus je leert door de, de loop van de jaren heen leer je eigenlijk wel ook door ervaring van... ja, ik moet op mijn, in ieder geval op mijn materiaal kunnen vertrouwen. En als dat goed is, ja, dan... en ja, ik vond dat ik zelf wel kan dalen. Ik denk, dan, ga, dan ga ik in ieder geval tijd moeten goedmaken. Want dat was mijn ding. Ik moest <laughs> vaak moest tijd goed, goedmaken. En deed je dat ook? Dat deed ik ook, ja. Want in de tijd van, van, van Jeroen Blijlevens als sprinter ja, was geen geweldige klimmer. Ik was iets beter klimmer. Dus hij zat dan of achter mij of ik bleef bij hem. En dan moesten we zorgen dat we of terug naar de bus gingen of zorgen dat we op tijd binnenkwamen. Nou, je weet zelf, klimmen, daar kun je niet zoveel aan winnen. dat houdt er op een gegeven moment op. Maar hè, laat remmen en vertrouwen in een afdaling en uh, ja, al, al die punten meenemend uh, hier voorafgaande... dan kun je best veel tijd goed maken. Maar dan ook. moest die blijlevens jou dus ook heel erg vertrouwen. Die als je, mij, als ja, jij hem ja, op, ja. op sleeptouw ja, nam. Ja, hij reed inderdaad in de afdaling ook achter mij. En, uh, Kijk, hij was dan wel een zwaar sprinter. Wat hij in de sprints durfde, durfde ik weer niet. Want dan had ik met externe factoren te maken als andere renners. Maar afdalen doe je vooral zelf. Uh, ik bedoel, je hebt dan in principe niet zoveel mensen om je heen. Je, rijd, je zoekt altijd iemand op. Kijk, als ik een, een, een, een, een, een, een term, een pannenkoek voor mij rijdt en die, die hapert wat in de bocht, die remt wat te veel... ja, dan als dan, dan er een stukje is, dan ben ik die heel snel voorbij. En dan kom je in het wiel van een kanselaar... of een meid heette een of, of een Moncasset. Ja, dan wist je gewoon ja, ja, dat je goed ja, ja. zit. Kijk, ja, dat waren goede Dat ja, Vooral Moncasset. Ja. Over, over voorbeelden, die heb ik dus... In de, ik kon zelf goed dalen, nou, die ging mij op een gegeven moment voorbij. Ja. En sommige bochten kun je doorkijken. En, en je, kent, je weet een beetje de, het karakter van de weg. Gaat die scherp, gaat die langs, die let op borden. Nou, die ging mij dus om een rots heen draaien. Gewoon echt, denk ik, met honderd in tuur, Van, ik dacht, wat zit er achter die rots? Ja, ik, rem, ik remde, hij niet. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus ja, ja, dat, dat ja, ja, is ook ja, een ja. stukje lef. En dat, ja, hij is ook een motorkareur geworden ja, daarna. Ja, ja, dat dus, ja, ja, weet ik ook. Ja. Dat ja. Lef Martin, had zeker. Uh, want de, de, zeg maar even psychologie van de koude grond. Je zou kunnen zeggen, degene die het meest durft, dat is de beste daler. Ja, dat is een heel, dat is een belangrijk component. Uh, dus de meer je durft, maar wachtmans... Die ging bijvoorbeeld uh, soms in een, in een afdaling, want hij herkende alle afdalingen. En die ging soms bewust 70 in plaats van bijvoorbeeld 90 of 95, omdat hij wist van straks komt die bocht. En als ik daar met 90 in ga, dan, moet ik veel, dan kan ik niet meer corrigeren. En dan in de bocht verloor hij veel te veel tijd. En als hij 70 reed, dan kon hij, hop, in één lijn kon die, die bocht nemen. En dat is kennis vooraf. En dat deed, dat is toch eigenlijk geweldig. En Wachtmans die won uh, gemiddeld anderhalf tot twee seconden. Uh, per bocht in een afdaling. En hij heeft wel eens berekend dat hij 36 minuten... <coughs> 36 minuten minder op de fiets zat doordat hij zo goed kon dalen. In ja. al die wedstrijden die hij gereden in, heeft? Nee, in één toer de, oh, de France. in één de France in zelfs? France, ja. Ongelooflijk. Ja. ja. Ja, dat scheelt toch een half uurtje ruim. Ja, ik, ik weet niet of je dat uh, zo theoretisch kunt stellen. Op het moment dat hij inderdaad tijdwinsten boekt in een, in een afdaling... ja, dan zou hij uh, dus 36 minuten voorsprong hebben gewonnen. Op een gegeven moment rij je vaak, of je rijdt naar Kopgroep toe... of je rijdt op een peloton, uh, naartoe, of je rijdt in de afdaling weg... maar pakken je later weer terug op het vlakke. Dus ik denk niet dat, het, dat, je, dat hij daar over de hele ronde 36 minuten wint. <lacht> maar hij heeft denk ik wel 36 minuten de tijd gehad om te herstellen. Omdat een ander dan nog op het vlak... Eh, eh, dat, ja, ja. dat is waar, dus hij, die anderen hebben dus 36 minuten langer moeten knokken om weer terug te komen in het groepje waar ze ja. willen zijn. Ja. Het en kan dus natuurlijk ook, ook vreselijk misgaan. Hè. Uh, we gaan terug naar uh, 1995. Luister mee. Fabio Casatelli. En wat voor een beklimmingen, Jacques Chappelle. Mag je wel zeggen, de ene call hebben we nog niet gehad... of de andere is er alweer uh, aan de aankomen. We hebben gehad uh, aspect. En daar uh, gebeurden de verschrikkelijkste dingen in die afdaling. Want daar ging dus die Casartelli onderuit. En die ligt op dit moment in coma in het ziekenhuis in Tar. Wielrennen. Bij een zware valpartij in de 15e etappe van de Tour de France... is de Italiaanse renner Casartelli in coma geraakt. Volgens het Franse persbureau AFP is hij met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Fabio Cassartelli, geboren op 1 augustus 1970, is in het ziekenhuis in Tarp overleden. Hij werd net geen 25 jaar. Een heel bekend uh, voorbeeld natuurlijk waar het heel erg mis kan gaan. Je hebt, het, je hebt vier jaar lang heb je het bestudeerd, het afdalen. Hoe vaak gaat het mis? Nou, geregeld. En uh, ik heb ook met Fabio Cassatelli. Ik, ik heb die, door dit boek heb ik die beelden nog eens allemaal goed bekeken. Ik, ik, ik kan er gewoon bijna niet naar kijken. Ik vind het zo afschuwelijk. Dat was al tijdens de zonder helm reden, ja, ja, hè? Ja, ja. ja, en ook zelfs na dat uh, want in 1935 gebeurde het, zelfs daarna... Is, is de helmplicht nog niet doorgevoerd. Dat is pas in 2003, naar Kivilev. Ah ja, ja ook zo'n voorbeeld, gedaan. Maar als ik die beelden zie... Uh, ik, ik vond het verschrikkelijk. En ik, het is, Die valpartij is in de, uh, de gevaarlijkste bocht... van de Tour de France. Dat is de voorlaatste bocht van de Porte d'Aspè. Dat is een steile, nauwe, tegendraadse, rare bocht. En uh, Cassatelli had geen helm. Wat ik heb begrepen is dat die helm... Uh, achter uh, in, de, in de auto lag... bij, uh, bij Hennie Kuipers, zijn ploegleider. Die reed achter hem. En ik... Uh, nou ik ik, ik ik eigenlijk ja ik vond het, ik, ik vind het verschrikkelijk ja. nog steeds, na al die jaren. Ja. Want dat, dat, ja, dat, dat had enorme impact op dat peloton. We kennen allemaal die beelden nog wel. En, en ook later nog weer. We hebben natuurlijk meerdere voorbeelden gehad. Bart, uh, ja, ja. Jij, jij hebt heel lang in zo'n peloton rondgereden. Ja, ja ik, sterker nog. Ik heb, ik heb die etappe ook gereden. Ik zat in dezelfde tour. En uh, ik zat ook met Cassatelli vaak wel in dezelfde groepjes. Ik bedoel, uh, hij was denk ik iets, iets beter klimmer. Dus hij zat wel vaak voor maar Vaak zat je ook samen. En die dag was ik slecht. En ik zat er dus ver achter. Dus, dus na het ongeluk ben ik, ben, ik, uh, ben ik dat drama daar gepasseerd. En heel gelukkig heb ik me moeten nou ja, een beetje corrigeren. Omdat... In eigenlijk net na de bocht was, was dat allemaal gebeurd. Dus ik moest zelf echt opletten om, om, hè, om die bocht goed te nemen. En ik heb het gelukkig niet gezien. Ik heb oh. de beelden wel gezien. Maar ja, zoals gezegd, dat is te, te naar om naar te kijken. Dat, dat probeer je echt uit te blokken. Ja, je krijgt er nog een ja. van. Ja, dus... een jongen die eigenlijk dezelfde tijdens <tus> mij prof werd. Uh, ja, jongen met, met kleine kinderen. Ik bedoel, allemaal... Uh, ja, Zelfde situatie, ik denk ik, ja, het kan iedereen overkomen. En dan, ja, dan komt het wel heel dichtbij. En toch stap je de volgende dag gewoon weer ja, op de fiets. Ja, nou, die volgende dag was echt, echt, het was echt een dramatische dag. Het was bloedheet. Uh, ik weet dat, dat er toch is besloten om die etappe wel te verrijden. Uh, Motorola heeft de hele dag uh, voorop gereden. Ja. En volgens mij hebben we er acht uur over gedaan. Moet je nagaan, acht uur in 40, nou ja, voor mijn gevoel 35, 40 graden. Uh, de prestatie geldt niet meer. Die bent acht uur alleen maar bezig met dat grote drama. En dan moet je ook naar acht uur fietsen. Ik voor uh, zegt de ja. meest verschrikkelijk. Dag. Met de beroemde beelden dat ze inderdaad als ploeg ja. uh, vooraan over de streep kwamen. Uh, Martin, ik zei dat je hebt het vier jaar lang bestudeerd, het afdalen. Wat, wat heb je allemaal gedaan? Mensen gesproken? Ik heb veel mensen gesproken. De, uh, veel Nederlandse renners. Maar ook uh, Lucien Aymar en uh, Frederic Fichaud. Ik wilde, wilde Nencini en uh, de, zeg maar de beste dalers wilde ik spreken. Maar maar, je hebt de top 25 uh, gemaakt en die Aymar staat op nummer 1? Ja, he? Lucien Aymar, ja, die heb ik op nummer 1 gezegd. Waarom is dat de allerbeste? Nou, hij... Uh, hij heeft, die, hij heeft de Tour van 1969 gewonnen... eigenlijk door in, in, in de afdaling in de aanval te gaan. Hij won uh, klassiekers in de afdaling, dat hij uh, uh, rap daalde. Hij heeft ooit... Uh, dat is wel een grappig verhaal ook. Rini Wagmans is ook nooit ingehaald in heel zijn leven. De beste daal van Nederland, een van de beste daals van de wereld. Ooit één keer is Rini Wagmans ingehaald op de mont tijdens Parijs-Nice. En hij daalde vol... Echt wachtmans. En uh, op een gegeven moment komt er opeens iemand hem voorbij en die dacht, Hoe, wat is dat? Hoe kan dit nou? Ik, ik. En toen was dat Lucien Aimaar. En hij heeft, later heeft hij Aimaar in 2009, of zo heeft hij, uh, in Antwerpen heeft hij hem ooit ontmoet nog. En toen zei hij, Lucien, ik moet mijn nederigheid tonen naar jou, want je bent de enige terwijl ik vol daalde die me ooit heeft ingehaald. En, uh, en Lucien Aimaar heeft bovendien de hoogste snelheid wat ik heb gehoord en vernomen was 140 kilometer van de MOL ja. toe Dus dat is heel Wie is de beste daler in het peloton nu? Nou, uh, Nibali is goed, Husoft is goed... Cancelara, Samuel Sanchez... maar die zijn alle vier niet in de toe. Dat, dat is jammer, want daar kun je van genieten. We zagen een, een actie van die Clark. Ja, die, Clark, die ja, was, ja, geweldig. was ja, geweldig, Ja, ja geweldig. Ja, ja, ik, ja, dat, ik, ik, nou, die beelden vond ik fascinerend en spectaculair... Ja. Uh, maar uh, vergeet ook niet Boas Hagen en Sagan, dat zijn ook hele goede dalers. Ja. Nog één vraag, Martin, die heb jij eigenlijk van de week opgeworpen, Bart. Want hoe? jij zegt, dat je moet eigenlijk een prijs komen voor de beste daler, of een trui misschien wel. Maar hoe wil je dat meten? Wanneer ben je dan ja, de beste daler? Daar heb ik veel met Rennes over gesproken. En ook uh, Lucien en Maris, na bijvoorbeeld na, uh, zijn carrière, is die directeur geworden van de Ronde van het Middellandse Zee. En toen heeft hij in een daaltijdrit heeft hij, uh, voorgesteld bij de UCI. En dat zat in het ritenschema. En toen zei de UCI van jongens, dat doen we niet. Maar hij wil dus ook dat het serieuzer wordt uh, beschouwd. En dat het wordt gewaardeerd. Dat vind ik ook. Maar hoe meet je dat nou? Uh, uh, tegenwoordig is het toch heel makkelijk. Je zet bovenop uh, de, de kol, heb je een chip... En tijdsmeting en onder de op de kool. en de, de, de snelste hoppakee. dus de snelste die krijgt dan de prijs de snelste maar, krijgt maar is de prijs deze, ja misschien een beetje kritisch maar is dat niet gevraagd om uh, om ongelukken en uh, ja en, maar dan en dat dat en dan kom ik met dat verhaal van Frederik weer wederom dat ik denk ja dus je moet voortdurend alert zijn en voortdurend bewust zijn ja en ik, ja, ik hoop dat het, in ieder geval dat het wat, dat een bijdrage van dit boek... dat ja. het wat serieuzer wordt genomen en dat het gewaardeerd wordt, het dalen. Bij, de, wordt het. bij deze gedaan. Uh, dank voor een prachtig boek in ieder geval. Uh, Martin Bons, hij schreef De kunst van het uh, dalen. En uh, Bart, jij blijft zitten, want we gaan zo meteen uh, de hele uh, tour tot nu toe nog eens even doornemen. Eerst maar eens eventjes naar uh, de ploegen toe, want het is Vraag een Rustdag. Natuurlijk we hebben deze middag al persbijeenkomsten van Belkin en Argos meegemaakt. En nu is de beurt aan Vacansolei DCM ploeg die aan het begin van de tour bekendmaakte dat er misschien wel een nieuwe sponsor aankomt. Maar daarna hebben we niks meer gehoord over die nieuwe sponsor. Sebastian Timmerman, kun jij daar wat over vragen? Want je bent daar nu bij de jongens. Ja, bij Aard Vierhouten, in het hotel van de DCM. Dus uh, we ja. kunnen het hem um, gelijk maar eventjes vragen. Uh, de vraag is of er uh, al, uh, al sponsornieuws is op deze, op deze rustdag. Weet jij iets? Nee, geen wit Nee, we hebben nog... Uh geen exacte antwoorden gekregen. Ja, nee, dan wel misschien. Het staat eigenlijk in hetzelfde stadium voordat we de Tour ingingen. En met wel te verstand dat we nu nog een paar mensen de bijweg kregen... door het groeierijen van de eerste week in de Tour. Hoe uh, zie jij dat, dat proces nu? Hoe groot is de kans dat er uh, nou binnen nu en twee weken... wat toch min of meer de deadline is, uh, dat daar witte rook komt? Dat er duidelijkheid is? Ja, ik denk dat het heel langzaam begint een beetje de ogen te openen bij, bij wat grotere concerns ook. Dat, dat de wielersport en zeker de Tour blijft wat het is. We zien het nu ook weer. De uitzendingen zijn gevuld, de kijkers blijven hetzelfde het niveau van het aantal mensen die kijken. Hier en daar wordt het zelfs meer. Dat is de wielersport ook aan, ten top, zeg maar. Dus je, je, je, je naamsbekendheid, je product willen hebben in die schijnwerpen, dat kan nergens beter dan in de wielersport. En dat is eigenlijk denk ik wat nu naar voren komt en waar nu ook een reactie op komt sinds de afgelopen week. Dus we hopen dat dat uh, toch heel snel kan omslaan. En, en, je hoeft maar één jaar te hebben en het is pas ben boem en je, je start verder. En uh, daar zitten we stiekem wel een beetje op te wachten. Je zegt uh, je hoeft maar één jaar, één jaar of één jaar, wat zei je nou? Eén jaar. Eén jaar, nee. We dachten ook even één jaar te horen, dus ik leg al meteen een link met een mogelijke comeback van TVM... Waar we voor jullie nog één overbruggingsjaar zeg maar nodig ja, hebben. Want hoe staat dat ervoor? Ik heb het een beetje begrepen, ja. Maar, kijk, TVM heeft zijn eigen programma richting, richting welke sport gaan ze in. Uh, we kunnen allemaal wel een klein beetje het gevoel hebben dat het uh, weer terug de wielersport wordt. Uh, maar anderzijds, los daarvan, moeten wij gewoon verder. En die, die zekerheid moet je gewoon hebben in augustus, 1 uh, augustus, zeg maar. Um, want anders gaat iedereen gewoon zijn eigen weg. En dat is ook heel normaal, dat iedereen zijn eigen weg gaat. Hè? Want je wil allemaal volgend jaar weer aan het werk. Iets anders. Um, jij bent jarenlang ook uh, analist geweest voor dit programma. Als we even de vakantieverlijbril afzetten... we doen een klein beetje de, de analistenbril op. Wat vind je dan van deze Tour? Wat is dan jouw mening na die uh, de eerste negen etappes? Uh, dat het Tour nog niet gereden is. En uh, dat uh, heel duidelijk... Uh, lijnen zijn van teams die wel willen, maar niet kunnen. Uh, uh, vaak heb je kopmannen en gewoon specifiek de helpers, zeg maar. De jongens uh, die, die, die de gaten moeten dichtrijden of de koers moeten controleren. En daar vertonen zich wel behoorlijk uh, gaten in in diverse teams. Uh, niemand heeft een zekerheid. Uh, wat je ziet is dat Saxebank eigenlijk de sterkste ondersteunende renners heeft. Alleen dat de kopman niet goed genoeg is. Komt erdoor, die, die mist nog wat. En dat kan nog groeien bij hem. Ik weet niet hoe zijn. De trainingsopbouw was puur gericht op de eerste week... maar of, of gelijk echt naar de derde week toe. Dus daar, daar kan nog een paar wat, wat winst gehaald worden voor hem. Eh, anderzijds heeft hij al uh, tijd uh, moeten incasseren hè, ten opzichte van Froem. Vroem, daar is zat gisteren helemaal alleen in de laatste Pyrenee-rit. Dus eh, dat gaat ook hij niet volhouden tussen de favorieten. Dus um, een hele, hele interessante toer. En ik heb, ik heb eigenlijk genoten de, de eerste weken uh, niet alleen van ons eigen team... maar ook wat er allemaal gebeurde in, het, uh, in de wedstrijd... Uh, Niveau. Dus dat, uh, dat heeft me wel geïntegreerd. Zeker gisteren dat was echt een geweldige dag voor degene die aan de kant stond. Want de renners die, <laughs> die hebben het ervaren als een uh, ongelofelijke etappe. Ja. Na gisteren hoorde je ook heel veel mensen uh, gelijk zeggen. Na alles wat er afgelopen winter gebeurd is. Zie je wel, het is menselijker geworden. Het is, het is eerlijker geworden. Maar is dat zo? Is het geloofwaardiger geworden? Ja, ik denk dat er geen duidelijker bewijs is dan de eerste doelweek. Uh, we hebben hier altijd teams gezien van kopmannen waar acht man uh, alles aankonden. En nu zie je teams dat een kopman in zijn aankomt. En uh, alle andere acht helpers uh, ergens achterin, uh, achterin door me te komen. Gisteren zelfs een uh, man van Sky buiten tijd. En ik bedoel, meer hoeven we niet te zeggen. Hierover. En het is niet alleen de afgelopen winter, het is natuurlijk de afgelopen zes jaar... ...waaraan waar gebouwd is om ervoor te zorgen dat we op een niveau zitten... ...in een cultuuromslag binnen de topsport. Uh, denk ik dat we het zo moeten uitdrukken. Waar we nu in zitten en waar we met z'n allen ons steentjes aan bijdragen. En, uh, ja, ik denk dat, dat dat nu heel erg voelbaar is en zienbaar is hè, door, door iedereen. Bedoel, je, je, je ziet het zelf ook, hè. je zit ook met je neus erbovenop. En dat is gewoon, uh, dat is gewoon heel prettig. En dat is ook prettig werken. En op die manier kun je ook gewoon renners kunnen blijven motiveren op deze manier. Uh, dat alles mogelijk is. En, uh, we hebben het met Danny gezien. Uh, behoorlijk wat, uh, wat, wat sceptisch in het begin van zijn selectie. Terwijl wij overtuigd waren van zijn, van zijn kunnen en van zijn mogelijkheden in de Tour. Ja, en hij zit er nog fris en fruitig bij. We hebben acht, negen dagen Tour erop zitten. Dus wat dat betreft uh, ja, voel ik me er wel heel prettig bij. Het verbaasde mij ook eerlijk gezegd en dat heeft ook mijn ongelijk bevestigd. Want ik was ook een van diegenen die zei nou eerst maar zien of hij het vasteland uh, redt. Um, maar gelijk even over Danny verder gaan. Uh, um, de wet gezegd van tevoren, we bekijken het een beetje van dag tot dag. Is er al duidelijkheid over het aantal dagen dat hij nog opstapt? Um, ik sprak hem net zelf. Nou, morgen stapt hij sowieso nog wel op. Maar ik kreeg een beetje de indruk dat het nog niet zeker is of hij de hele week afmaakt. Nee, kijk... Ik heb wel heel duidelijk aangegeven, ook met een collega, ploegleiders hebben we dat doorgenomen. We gaan helemaal nergens zeggen van tot dan, want dan gaat je geest tot dan en dan stopt het. En Je moet blijven afzien iedere dag in de Tour. Iedere dag is weer een klassieker op zich. Dus er is, we noemen het een open einde. We weten niet waar het toe leidt, maar we gaan zeker niet te vroeg die handdoek pakken, want... Er is nog genoeg te halen, ook voor Danny. Je ziet uh, wat, hij, wat hij heeft laten zien, hoe hij ervoor staat. Ging gisteren relatief makkelijk door de Pyrenee-rit heen. En er waren renners met grotere problemen. Um, en, en dat is toch zijn talent. De uh, meerdaagse wedstrijden uh, waar ik vorig jaar nog als bondscoach hem mee had in Tour Lavenier... waar hij op de achtste, negende dag de Kramp-Banan oprijdt en gewoon tot de kilometer 500 top bij de beste 25 renners van, van de belofte renners van, uh, van de wereldrijd. Dus dat zegt iets over wie hij is, wat hij kan. En dat we daarom ook niet bang zijn van wat hij nu aan het doen is. En dat de komende week biedt volop kansen, met wat vlakkere ritten erin. Dus uh, ik denk dat we heel langzaam de boel een beetje opschuiven. Uh, voor hem is het belangrijk dat er, er is geen druk vanuit ons is. Uh, als Dennis zegt van nu is het genoeg geweest, is het ook genoeg geweest. En dat weet hij ook. En dat ontspant hem gelijk weer. Dus uh, het vertrouwen is groot. En anderzijds ook het begrip is groot. Uh, als het genoeg is, is het genoeg. En dat zei Aard Vierhout. Hij is een van de ploegleiders van Vakant DCM. En u hoorde hem in gesprek met Sebastiaan Timmerman. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Ewout de Jong. De Hoge Raad neemt maatregelen om een stuw meer aan strafzaken weg te werken. Twee raadsheren worden een half jaar ingezet als advocaat-generaal bij de Hoge Raad...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 Politici van Vlaams Belang gaan niet naar de beediging van prins Filip tot koning van België. Het gaat om elf kamerleden en vier senatoren. Het Vlaamse Belang noemt de troonswisseling een weinig democratisch theater... en vindt dat het koningshuis te veel op Franstalig België is gericht. En De wolf is vermoedelijk terug in Nederland. Het dode dier dat donderdag werd gevonden langs een weg in de Noordoostpolder... is voor 98 procent zeker een wolf... DNA-onderzoek moet de laatste onzekerheid wegnemen. Het zou de eerste wolf in Nederland zijn sinds 150 jaar. Wetenschappers denken al langer dat de wolf in Nederland voorkomt... maar tot nu toe waren er te weinig aanwijzingen voor. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dan de weersverwachting. Gerrit, jij en ik denken dat het echt de wolf is. Uh, hij heeft er mooi weer bij. Ja, maar ja, hij leeft niet meer, dus dat is wel jammer, maar goed... In ieder geval wel mooi weer, laten we het daarover hebben. Het is een mooie zomerdag met volop zon. Maar toch is in het noorden van het land de koele zee goed te merken. Want daar is het maar zo'n 17 tot 20 graden. In de rest van het land, daar temperaturen van zo'n 21 tot plaatselijk 27 graden. En vanavond blijft het in het grootste deel van het land dus aangenaam. Maar in Noord-Nederland is een trui denk ik wel nodig. Want daar koelt het snel af door de koele zeewind. Vannacht is het onbewolkt en de temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 13 graden. En morgenochtend kunnen er in het noorden enkele wolkenvelden voorkomen... maar verder is het weer morgen vergelijkbaar met vandaag. Opnieuw veel zon en temperaturen van een graad of 18 op de warren... tot 26 in het zuiden van het land. In Noord-Nederland gaat de wind morgen uit het noorden waaien. In de rest van het land blijft hij nog noordoost. en De wind is meest matig van kracht, windkracht 3 a 4. Namorgen wordt het wel een beetje minder warm. Er passeert woensdag een zwak koufront... waardoor wat koelere lucht onze kant op komt... En ook draait de wind naar noord tot noordwest. En daardoor wordt het nog maar 16 tot 23 graden. En ook drijft er wat bewolking over. Maar in het weekend, dan wordt het weer wat warmer. AWB Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Ondanks de zomervakantie staat er toch nog 100 kilometer verder in totaal. Bij Den Haag en Amersoort veroorzaken ongelukken extra vertraging. De langste file staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt 1 Nes en Hoeverlaken 12 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij Voorburg 2 kilometer. Daar staat de berm in brand. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht tussen Noodorp en knooppunt Prins Klausplein. Er staat inmiddels 7 kilometer file. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft-Zuid 4 kilometer. Dan stond de vrachtwagen stil, maar alle rijstroken zijn nu weer open.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 Tout l'artiste, la grande ville, mange la ville, la grande ville, mange la ville Marie Sibelle, Marie Vessel, Marie Chandelle, Plume d'hirondaire, leur centre leur En Lors de brouillard, si on chantait. Hey. Naar Paul Alain Auguste Leclerc, want dat is zijn officiële naam. We kennen hem beter als Julien Claire. Brak in Nederland door in 1974 op het Grand Gala du Dis. Kent hem zong, die ook dit liedje? Sion jean Hij vandaag de tourartiest. Bart Voskamp is hier en al de hele week heeft met ons meegekeken naar al die etappes. Bart, laat het hmm. maar eens even doornemen. Een beetje in vogelvlucht natuurlijk, we kunnen niet alle details bespreken. Maar het begon met drie dagen op Corsica en dat was eigenlijk hartstikke leuk. Ja, sowieso voor de mooie omgeving hebben we. Hè. Dat is veel besproken geweest, we hebben mooie plaatjes gezien. Ja, de eerste dag begon heel chaotisch met, uh, met die bus die vaststond. Uh, valpartij, uh, sprint drie kilometer van de voren, wel niet. Uiteindelijk toch gelukkig op de streep gefinisht. Met een hele mooie sprint. Ja, jammer dat ons het was. Uh, maar wel heel mooi dat het uh, kittelwon voor onze Nederlandse ploeg Argos... Ze hebben daar gelijk de buit binnen gehad. Publiciteit gemaakt en uh, zaten er gelijk uh, één puntje voor op de rest van de sprinters. Ja. En, en zo ging het daar door op Corsica. En dat was inderdaad uh, prachtig toen de verplaatsing naar het Vaste Land. Wat, wat euh, laten we zeggen. Die, we hebben die eerste week erop zitten. We moeten allemaal nog wachten wat er nu gaat gebeuren. De komende twee weken. Maar wat is jouw eerste. Het eerste woord wat in je opkomt. Dat je zo'n weekje nu hebt meegekeken. Uh, het eerste woord wat bij me opkomt. Is dat. Uh eigenlijk alles mogelijk is. We hebben, we hebben natuurlijk verschillende scenario's gezien. We hebben alle sprinters gezien, waar normaal Kevin... eigenlijk gelijk al een aantal ritten won. Uh, staat hij er nu slechts op één? Nou ja, slechts op één. Het is natuurlijk mooi om een etappe te winnen. De andere sprinters hebben er ook allemaal één. Dat is vrij uniek, want meestal was er dan een ploeg... die met lege handen bleef, waar een bepaalde druk op kwam. Dus die zijn aan het trekken gekomen. Ja, en vooral de eerste weken zijn natuurlijk... de laatste twee dagen. Waar we met uh, ten Dam en Mollema natuurlijk... zo fantastisch voor in het klassement komen. En Geesink die er een beetje door komt. Poels die na zijn blessure weer in één keer in de, in, de, in de eerste groep zit. Er breekt iets, uh, er breekt iets leuks aan, denk ik. En uh -huh. het, Dat is een beetje wat er overblijft na deze week. Echt. Dat merk jij ook om je heen en zo? Oh. Ja, natuurlijk. Je, je hoeft het twee maar aan te zetten. Radio te luisteren, radio toe frans te luisteren natuurlijk. Okay. En mensen die je spreekt, er, er staat iets te gebeuren. Tenminste, dat gevoel hebben we. En dat wordt natuurlijk ontzettend getemperd op Belkin, terecht. Want stel je voor dat het ja. toch misgaat. Maar ik denk echt dat er iets staat te gebeuren. We staan met twee man kort, niet met één. We staan er gewoon met twee kort, dus... Gezien de, de route, ik bedoel, we hebben nu natuurlijk vandaag een rustdag... en uh, we hebben nog een vlakke rit en een tijdrit... dan kan het een beetje gehusseld worden. Maar dan blijven we nog best wel lang zo staan. En dan gaan we echt allemaal uitkijken naar die Alpen. Ja. Even gewoon uh, wielentechnisch. Hè? Ik, bedoel, ik ben alleen maar een, een blije volger en ik kijk het af en toe een beetje aan... en ik, ik praat af en toe wat mensen daar, zo, zoals jij. Uh, maar uh, laten we zeggen, als ik er een etappe uit moet halen... ik vond die etappe van uh, Sagan, die die won, richting Albi... dat was ook uh, volgens mij tactisch heel handig gespeeld door die ploeg. Dat is een mooie overwinning. Ja, eigenlijk meest, de meest respectvolle overwinning, denk ik. Oh, niet de andere tekort te doen, maar als je gewoon. Hè, Sagan, die stond inderdaad als, als laatste sprinter nog even met lege handen. Na, hè, na, na een aantal dagen. En dat hij gewoon zijn ploeg opdracht geeft: uh, We gaan rijden en ik ga die punten voor de groene trui pakken. Hè. Dus halverwege er ligt ergens een streep. Kun je punten pakken voor de groene trui. Die hebben ze gepakt. En zijn ploeggenoten die zeggen tegen hem: van, Wat gaan we doen? Ja, die, hij zegt tegen de jongens: Als jullie denken dat jullie kunnen halen, dan rijden we door tot de streep en dan rij ik voor de overwinning. Nou, die jongens hebben zich helemaal het. De is gereden. Die moet je, je moet nagaan de hele dag op kop Zij wint de hele dag continu maar blijven rijden uh, en dan toch in de finale... en dan gewoon kunnen winnen. Ja, Dan sta je toch ontzettend onder druk. Je staat met lege handen. Je moet. Je ploeg die, uh, die verwachten toch wel van je, want die hebben zich helemaal leeg gereden. En dan winnen. Dat is, wat jij zegt, eigenlijk wel uh, de meest verdiende overwinning. Ja. De, uh, dan die twee Pyrénée-ritten. Die zitten ons nog vers in het geheugen natuurlijk het afgelopen weekend. Ja, dat was een prachtige wielersport natuurlijk. Vooral ook omdat die Nederlanders het zo goed doen. Maar toch maar even naar de man in het geel, uh, Froome. Want die liet die eerste dag even duidelijk zien uh, wie de baas is. Volgens mij die tweede dag ook wel. Maar de eerste dag hebben we natuurlijk gezien omdat hij uh, die dag ook won. En uh, wat mij dus opviel, en dat zei ik in de uitzending ook, dat hij al zo vroeg ging. Hij kon gewoon niet wachten. Uh, hij had, uh, had Richie Poort nog eigenlijk voor hem, die toen nog wel goed was. Die had eigenlijk nog een heel lang stuk op kop kunnen rijden. Maar die was, die was eigenlijk iedereen al aan het afhandrijden. En op een gegeven moment, ja, hij, hij dacht, ik ga gewoon zelf. Ik kan niet wachten. Ik ga. Dus hij ging, geloof ik, 6, 7 kilometer rijdt hij al alleen weg. En dan pakt hij gewoon uh, zoveel voorsprong. Dat was. Uh, ja, dat was wel petje af. Ja. Dan zie je gelijk uh, de reflex van allerlei volgers. Die zeggen dan, en eigenlijk is dat heel flauw, naar Vroom toe. Van, ja, is dit allemaal wel uh, netjes gegaan? Ja, is natuurlijk uh, de erfenis van het verleden een beetje die, uh, die hij meedraagt. En ook natuurlijk naar vorig jaar, toen Wiggins won. En toen was er een enorm sterke uh, Skyploeg. Die bleef gewoon ook elke dag op kop rijden. Zoals uh, de tijd van, van US Postal eigenlijk ook gebeurde. Dus dat scenario, dat hadden we allemaal een beetje. En gelukkig... Gelukkig gebeurde dat niet. Hè. Dus, uh, om gelijk maar over te gaan tot, ja. de, tot, tot, uh, tot de orde van gisteren bijna. Want toen zakte die ploeg helemaal toen zag tot de ijs. hele ploeg te door. En uh, we waren aan het filosoferen van ja, is, is daar een buikgriep? Wat is hier in de hand? Hè? We hebben proberen wat informatie in te winnen. Maar goed, er is niks naar buiten gekomen. Dus die jongens zijn blijkbaar niet ziek. Maar het zijn dus gewoon mensen die na één zware bergrit uh, gecontroleerd te hebben. De, de, de dag daarna gewoon uh, uh, kapot zijn en hebben afgezien en, en niet meer konden controleren. Dus eigenlijk is dat heel gunstig, ook voor het koersverloop. Uh, dat betekent dat er nog heel veel kan gebeuren. Ja, en, en waarbij Vloem dus kennelijk gewoon supergoed is. Ja, Vloem die steekt daar wel ver boven wat. Want hij heeft natuurlijk de koers wel. Uh een stukje moeten controleren, want uh, Mobistar heeft geprobeerd hem te, te isoleren. Nou, dat is gelukt. Toen hij geïsoleerd was, toen is uh, Quintana, de Columbiaan op de laatste klim, vreselijk gaan aanvallen. Met zijn hele felle demarages. Nou ja, hij kwam niet uit het zaden. Hij kon alles pareren. Hij heeft uh, verder uh, op het vlakke gedeelte nog een keer gepareerd. Terwijl de rest uit zijn wiel gelost werd, pareerde hij het. Dus hij is, een, is alleen wel zo sterk geweest om het uh, te, te kunnen controleren. Maar ja, de vraag is natuurlijk ja, na de rustdag en na, en na de rit en straks naar de Alpen toe, hoe sterk is die skyploeg nog, okay. want eh, ze zijn, uh, Kirienka zijn ze bijvoorbeeld ook al kwijt. En dan... Ja, die kwam buiten de tijd binnen gisteren. Ben ik heel benieuwd uh, wat, daar, uh, wat we daar ja. kunnen verwachten. En intussen doen die Nederlandse jongens het hartstikke goed. Wout Poes, heb je al even genoemd natuurlijk, uh, gewoon weer terug. Hè. Niet vergeten dat hij jaren geleden gewoon totaal in de kreukels lag... en hij fietst gewoon weer mee. Die eerste dag in de Pyrenee ging het wat lastiger, maar uh, gisteren deed hij gewoon mee. Ja, en uh, dat is een ongekende luxe natuurlijk. Mollema op drie en Tendam op vier in het algemeen klassement. Ja, dat is echt de ongekende luxe. Ik bedoel, ik, ik ben zelf wielrenner geweest, maar voor die tijd heb ik het ook ver gevolgd. Ja, nou, toen waren natuurlijk de hoogtijddagen. toen ik begon het fietsen met rally. Maar goed, dat is een hele andere tijd en dat is ook al heel lang geleden. Nou, toen hebben we inderdaad in de tijd gehad dat, dat we wel etappeoverwinningen hadden. maar ja, eigenlijk nooit echt de klassementenrij. Ja, Breukink heeft inderdaad. Prokosteun is er nog steun. is er natuurlijk tussendoor en, en Breukink. Maar dat is ook alweer lang geleden. En daarna is eigenlijk voor het klassement uh, hebben we nooit echt zo goed meegedaan als nu. En we, sta, hè, we staan met, met twee man daartussen. En ja, de, de, de tekenen. Die, die mogen mij bedriegen, maar ik zag ze toch echt makkelijk mee rijden. Het was niet zoiets van aanklampen terugkomen. Nee, ze zaten gewoon continu eigenlijk wel bij de voorste rij, bij de eerste te rijden. En ja, dat is niet een teken dat ik denk van, goh, ik, uh, ik verwacht daar wat slechts van. Nee. En dit is ook, uh, we, we zagen die jongens gisteren ook nog even op, uh, op tv voorbij komen. Uh, ja, het is heel nuchter allemaal, heel... Ja, je moet het zeggen. Ja, eigenlijk wat we ook van ze verwachten. Zo van, nou, doe maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. Eigenlijk. Ja, nou ja, misschien is dat ook wel de kracht van die jongens. van Gewoon nuchter blijven en uh, gewoon ook re uh, relativeren. Jongens, we hebben pas één week gehad. Uh, uh, Parijs is fair, wordt dan, dan geroepen. En dat is ook zo, want het, moet er natuurlijk, het grootste gedeelte moet gedaan worden. De meeste bergritten moeten nog komen. Maar ja, aan de andere kant... Uh, die tijdwinst die je nu hebt geboekt, die staat er. En uh, je hebt gewoon laat, laten zien dat je wel bij die beste klimmers hoort. En er kunnen natuurlijk nog wel wat verschuivingen ontstaan. Ik denk dat Mobistar, dat is wel, uh, vind ik heel sterk. En, en natuurlijk uh, Contador, die is echt nog niet verslagen. Maar ja, goed, waar ze nu staan, mogen ze een paar plekjes verliezen... wat we niet hopen, dan vind ik dat ze het nog goed doen. We gaan straks kijken naar het vervolg van de tour. Dat begint morgen met een etappe over 193 kilometer vrij vlak. Is die gaan we straks over doorpraten. Maar eerst, we kunnen een drankje nemen. Het is Happy Hour. De House Market is. de France. Ook op internet. De Tour Live bij de NOS. Ja, ik krijg echt een kick van. Kijk de beelden. Lees het laatste nieuws. En volg de live statistieken via nos.nl/slash tour. De spectacle de la NOS.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 Was the be- Martins, 1986. Van Soelij heeft met ploegleider Jean-Paul van Poppel. natuurlijk veel kennis in de Tour. En hij kan het overbrengen op twee nieuwkomers. Namelijk zijn twee zoons, Boye van Poppel en Danny van Poppel. Met laatstgenoemde hebben we ook gelijk de jongste renner van deze 100 e Tour-editie. Sebastian Timmerman, nu in gesprek met de Benjamin. De eerste rustdag um, van jouw eerste Tour. Ja, dat is eigenlijk ook de eerste keer dat je zo'n rustdag volgens mij dan meemaakt, hè? Ja, ik. Uh... Ik wist niet goed wat ik uh, van moest verwachten. Maar ik uh, denk, uh, zoals het uh, woord het al zegt, rustig, uh, rusten en een beetje fietsen en masseren. En goed eten en uh, meer uh, moet je niet doen, denk ik. Jullie zijn net uh, een stukje wezen fietsen. Hoe, hoe lang en hoe ver ongeveer? Wat, wat, wat doet een renner van vakantieleid DCM op deze rustdag? Uh, ja, smorgens uh, eindelijk een beetje uitslapen en dan eten en dan, dan om 12 uur wat fietsen. Toen zijn we 40 minuutjes bezig fietsen, wat uh, koffie drinken en een ijsje. Dus uh, ja, rustig. Was je daaraan toe? Um, ja, ja, niet echt dat ik uh, zo vermoeid was. Uh, ik ben wel vermoeid, maar ik denk dat iedereen dat wel is. Dus uh, ik vind het wel uh, lekker rustig. Er zijn nu uh, negen ritten achter de rug. Wat voor uh, indruk heeft het allemaal op je gemaakt, de, de Ronde van Frankrijk? Ja, heel veel. Uh, Superveel media. En, uh, en uh, ja, als je één ding doet, dan, uh, dan weet iedereen het. Zoals dus ik de derde werd de eerste dag, dan uh, iedereen, uh, iedereen, uh, weet iedereen wie Danny van Poppel is dan. Ja. Dus, uh, Wellicht al wel een beetje vanwege je achternaam natuurlijk, maar uh, de media storten op je neer? Ja, ik kreeg uh, elke dag wel interviews nou en, uh, na de wedstrijd en voor de wedstrijd. En uh, normaal is dat nooit. Hoe ga je daarmee om? Uh, ja, gewoon jezelf zijn. Uh, meer kun je ook niet doen. En, uh, soms is het niet altijd even leuk, maar uh, die dingen horen erbij. Wat heb jij uh, de afgelopen twee dagen in de Pyreneeën ervaren? Dat was ook jouw eerste ervaring natuurlijk in zo'n koers in het hoge bergen? Ja, uh, gisteren was het wel echt heel erg zwaar. Ik uh, werd al gelijk uh, geklommen en uh, ja, alles ging uit elkaar. En ik zat gelukkig goed in de groep wet, ook bij Kruipel en uh, Cavendish. En dan weet je dat het meestal wel goed komt. Dus uh, als je er bij die groep blijft, dan, uh, dan weet je dat het wel goed zit. Moest je diep gaan om daarbij te kunnen blijven? Hoe viel dat eigenlijk nog wel mee? Uh, ik was wel een van de betere in de groepetto, zeg maar. dus dat, dat is meestal wel fijn. want uh, ja, als je, je moet echt geen slechte dag hebben zoals gisteren, dan, uh, dan zie je heel veel af. Ja. Komen die uh, jongens als Grijpel, Cavendish, komen die dan ook nog wel eens even naar je toe... op een uh, iets rustiger moment om eens te vragen hoe het met je gaat? Of? Uh, nou, de sprinters niet echt. Uh, Cavendish die zei wel een keer wat... Uh, maar, uh, Was dat positief? <laughs> ja, een keer met de tussensprint, toen zei hij wat, maar ik verstond het niet zo goed. Maar uh, ja, ik denk dat sprinters niet zo tegen elkaar praten. Omdat het, uh, ja, het gaat er nog wel heftig aan toe in de sprints, dus uh, ja. Ja, daar ben je helemaal niet bang voor, hè, volgens mij. Nee, dat moet je ook niet zijn als sprinter. Dus uh, ik, uh, in het begin van het seizoen had ik wel een beetje schrik van dat het Kuiper of een dish of... Uh, of een andere grote man was, maar daar ben ik nou wel een beetje overheen. En als je, als je niet brutaal bent, dan, dan werd ik ook geen derde de eerste dag. Dus uh, dat is wel heel belangrijk als sprinter. Er komen nu uh, de komende vijf dagen vier relatief vlakke ritten aan. Ja. Dus nu dan is het Frans vlak, dan gaat het wel een beetje op en neer. Maar op papier vlakke ritten. Uh, krijg je daar een twinkeling van in je ogen al? Uh, ik sta meestal niet te springen dat het een massasprint is. Ik weet niet wat dat is. Er zijn ook wel zenuwen en zo. En, uh, de druk die je dan voelt? Of? Ja, maar ook al heb ik die niet echt. Uh, dus uh, ja, het is toch altijd heel gevaarlijk. En, uh, en alles. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus je, je bent altijd wel erg nerveus. Maar eenmaal als je in de finale zit, dan ben je zo gefocust dat, uh, dat het allemaal vanzelf gaat. Um. Er is van tevoren gezegd, we bekijken het een beetje van dag tot dag... bij wijze van spreken, hoe lang Denny in de Tour blijft. Heb je daar al, dat is misschien een rare vraag... zo midden in de Tour de France, maar hoe kijk je daar nu tegenaan? Um, ja, het gaat eigenlijk beter dan verwacht. Um, ik ga vanmiddag nog even samen zitten met alle ploegleiders... en dan uh, bespreken wat, uh, wat we echt gaan doen. En uh, ja, dat zullen we vanmiddag wel horen. Maar normaal gesproken wil jij wel in ieder geval de komende vijf ritten wel doornemen ik aan. Ja, ik wil nog wel een sprint doen, dat is zeker. Ja. Maar voor mij, voor mij is het al wel geslaagd, de Toer. Ja, zeker voor die ervaring op te doen. en Vooral omdat ik mooie uitslagen heb gereden. Een keer de witte trui, daar kon ik alleen maar van dromen voor de Tour. Maar morgen, voor de duidelijkheid, stap je wel gewoon op. Ja, ja morgen ga ik zeker rijden. Ja, ja. Denny van Poppen was dat in gesprek met Sebastian Timmerman. Bart Voskamp heeft meegeluisterd. Uh, ja, negende uh, jaar is hij. Moet hij nou wel of niet uh, doorrijden? Tuurlijk, hij moet zeker doorrijden. De natuur die uh, regelt zich vanzelf. Op het moment dat hij gelost wordt en niet meer kan of zwak wordt... dan, uh, dan komt hij toch buiten tijd of dan, uh, dan wil het gewoon niet meer. Dus hij moet zeker ervoor gaan. Het is de mooiste ervaring van je leven. En die ervaring in die, in die Alpen moet hij ook meemaken. En, uh, en wie weet uh, wat er nog aan zit te komen. Kijk, als het niet meer gaat, dan gaat het toch niet meer. Niet nadenken, gewoon rijden. En als het niet meer ja, gaat, stoppen. Het blijft grappig om naar hem te luisteren. Hè? Want uh, wat heb je vandaag gedaan? Ja, we hebben een beetje gefietst, koffie gedronken, een ijsje gegeten. Ik stel me ook zo voor dat ze zeggen, joh, ga jij even een ijsje halen? <laughs> ja, maar wij, gaan het, het. wij gaan als mannen koffie drinken, ga jij maar een ijsje <laughs> ja, eten. Ja, zo zo klinkt het. Maar het is mooi dat hij nog steeds mee rijdt. En hij gaat dus gewoon uh, door, ook op het vlakke de komende dagen. Um, eens even kijken wat er verder nog gebeurd is in de wereld. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Ja, zelf je huis bouwen, dat is mooi gezegd, maar eh, bijna geen bank die het wil financieren. Parol schrijft over het nieuwe gebied de Houthavens in Amsterdam. Daar mogen particulieren naar hartelust hun gang gaan met zelf ontworpen huizen, maar die mensen krijgen de financiering niet rond. Gemeente eist dat de eerste kopers op 1 augustus de grond in erfpacht nemen. Dat wordt moeilijk, de kopers willen uitstel. Het is morgen Ramadan. Islamitische leiders hebben president Obama opgeroepen. in deze periode is te stoppen met het dwangvoederen van gevangenen. Onlangs lekte uit hoe dat dwangvoeder op Guantanamo Bay in zijn werk gaat. Er zijn nauwgezette instructies voor acteur en rapper Mos Def. Uh, was uh, verontwaardigd. Uh, oh, er zijn nauwgezette instructies voor, ja. begrijp ik, ja. En uh, acteur en rapper Mos Def was daar verontwaardigd over. Hij besloot zo'n behandeling te ondergaan. Hij laat zich met buisjes dwangvoederen door zijn neus. No, please stop, stop, stop. Stop, stop, it, please stop. Dat is me, please stop. I can't do ja, vrij schokkende filmpje staat er trouwens op nos.nl. Bij de NRC wordt op deze rustdag gepiekerd over de Tour de France van 1997. Bij de beklimming van Alpe d'Huez reed Marco Pantani op kop. Hij kreeg een Nederlandse toeschouwer achter zich aan, verkleed als indiaan. En op de tv-beelden is te zien hoe die indiaan meeholt... tot Pantani hem neidig wegslaat. 1 Pantani, 2 Ulrich, 25 seconden. 42 seconden, vier anker. Dit is een Hollander. Kijk, juist terecht ook. Terecht. Mart Smeets, Herbert Dijkstra, en u raadt het al, de NRC zoekt die indiaan. Dat is toch niet die indiaan die ook altijd bij het Nederlands helft zat? Nee, dat, we, dat is weer alweer. India. De Britse prins Andrew, die zit op Twitter, meldt de krant The Telegraph. Hij is de eerste royal die zelf twittert. Zijn account is at the Duke of York. Om 11 uur vanmorgen heette Andrew iedereen welkom op zijn account. En daarna twitterde die foto's van groepjes mensen die die ontmoeten. En hij meldt uh, overigens nog niks over uh, zijn nichtje prinses Kate. We moeten deze periode bevallen, maar hij zegt niks, Andrew. De Britse omroep BBC. De PC heeft zijn excuses gemaakt aan het adres van Wimbledon-winnaars Marion Bartoli. Radiocommentator John Inverdale had in de uitzending een opmerking gemaakt over haar uiterlijk. Je bent geen knappert, dus je moet heel goed gaan tennissen. Ik vraag me af of haar vader haar zei toen ze 12, 13, 14 was... Listen, je bent nooit een looker. Je bent nooit iemand zoals Sharapova. Je bent nooit 5'11. Je bent nooit iemand met lange rugs. Dus je moet dat compenseren. Veel klachten bij de BBC, Jan? Ja, uh, 680 klachten inverdeel ze. Sorry, BBC ook, sorry. En de dame in kwestie, Marion Bartoli, die is niet boos en ze schijnt te hebben gezegd: Nou, dat klopt, ik ben niet blond. Maar ze zijn wel wimmelden gewonnen. <laughs> ja. En dan uh, snoe je iedereen de mond. Jan van de Putten was dat met het uh, mediaoverzicht. Um, zometeen dus nog een staartje tour op deze rustdag met Bart Volkskamp met de tweet du tour. En we hopen ook nog iets te horen uit het kamp van de Skyploeg. Radio Tour de France.